...op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dikter Hart met het NOS-journaal. Ten noordwesten van het Nederlandse gebied in Uruzgan... ...zijn bij een luchtaanval van de NAVO minstens 15 burgers omgekomen. Volgens Afghaanse autoriteiten beschoten NAVO-vliegtuigen een convoi. Militairen dachten dat de taliban-strijders in de voertuigen zaten. Pas later kwamen ze erachter dat er vrouwen en kinderen bij waren... ...zegt een woordvoerder van de NAVO. Drie busjes werden vanuit de lucht geraakt. In Kamp Holland, in Woods zijn veel gewonden binnengebracht onder wie een vrouw en een kind. De aanval vond plaats in een gebied dat beheerst wordt door de Taliban. De Nederlandse militairen zijn daar niet actief. Het Afghaanse ministerie van Middellandse Zaken spreekt van 27 doden. Er zouden 42 mensen in de busjes hebben gezeten, allemaal burgers.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 Ze krijgt eerst demissionair premier Balkenende op bezoek. Daarna spreekt ze met haar vaste adviseurs, vicepresident Jane Winning van de Raad van State. en de beide kamervoorzitters. Tot slot staan ook de demissionaire vicepremiers Bos en Rauwvoet op de stoep. Het weer bewolkt en hier in hier en daar regen. Temperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noorden tot 8 graden in het zuiden. Morgen eerst nog regen, maar later droog. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Aan de eerste plaats naar het nieuws en weer van twee uur bij CFM. Jorden, de dames van de Three Decrees en de hebben hij niet uit volgens mij 1984. Nou, we danken Maurice even voor de motie Boulevard. Hij was helemaal geweldig. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En uiteraard wensen we Maurice Mulder, onze collega van Hart en beterschap. Die jongen die heeft het zo zwaar, Robert Jan. Goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag Rob. Daar zijn we weer. Van 10 tot 5. Live. Op de zaterdag, hè? Vracht Dat bedoel Xander, ik, jou, ja. Nee, ja, ja, het is vandaag zaterdag. Dus, maar uh, uh, ja, wat is er allemaal wel weer niet gebeurd hè, in de landen? Oh, genoeg. Oh, genoeg het hè? kabinet is gevallen. Kab Bijvoorbeeld. Voor, die ge voor diegenen onder u die het nog niet weten. Ja. Het kabinet is gevallen. En daar gaan we niet om lachen. En daar gaan we niet om nee, lachen. Nee, nee, serieus. We ja, dus straks nog even wat uitgebreider nieuws over. Ja, voor de rest natuurlijk de standaard items... zoals de filmagenda en de evenementenagenda... We kijken even naar uh, Classic Concerts morgen. Mm -hmm. uh, daar ook weer een evenement. Uh, er is een rommelmarkt... En in het gemeentehuis hebben ze een noodvoorziening aangesloten... dat als heel Nederland geen, geen elektriciteit meer heeft... dan kunnen ze in Zandvoort nog vergaderen. Gaan ze gewoon doorwerken. Gaan ze gewoon doorwerken. Kijk, daar houden we van. En verder hebben we natuurlijk het laatste uur veel sportnieuws nog... van binnen en buitenland. Ja, gaan we nog voetballen, Albert-Jan? Het zonnetje ja, schijnt lekker kijk, buiten. Kijk, nou, kijk naar, naar buiten. Eens. Het kijk zonnetje eens. schijnt. En wat denk je? Het voetbal is afgelast. Afgelast. Nou, op het laatste moment trouwens... we zouden vandaag spelen tegen zuid Beemster uit. Ja. En daar spelen ze op kunstgras... En gisteren heeft het natuurlijk een beetje gesneeuwd en daar kan het gras niet tegen die. Nee, dus... maar waarom neem je nou kunstgras? Ja. Omdat je dan onder andere omstandigheden zou kunnen spelen. Maar dat goed. Bedoel je, maar... Uh, jammer, maar helaas geen voetbal, maar ik heb begrepen dat Joop gewoon uh, even langskomt, onze verslaggever. In de studio. Om nog wellicht een week bij te kunnen kletsen over het een en het ander. En uh, Robert Ten Broeke komt langs. Ja, Junior. En dat gaat dan over. Even de kijken. stichting 1216. Ja, jongeren van de straat. Want die hebben om 12 maart een uh, grote activiteit. Dus daar gaan we eens eventjes kijken wat daar allemaal aan de hand is. Dat gaan we allemaal doen vanmiddag tussen 2 en 5 uur. you stepped in, the store, and you in one place. Mom.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 Zaterdagmiddag van CFM hoorde hier Eric Clapton langskomen en Change the World. Daarvoor trouwens de nieuwe single van Anouk en die heet Woman. Nou, we zeiden zojuist ze juist al, het kabinet is afgelopen nacht gevallen. Ja, wij zullen daar ook die even... De jackpot is niet gevallen, maar het kabinet is wel gevallen. Wij zullen voor die luisteraars die het nog zo, uh, uh, mo mogelijk zijn ontgaan nog even uh, de, de zaken op de rij uh, zetten. En inderdaad, het kabinet is niet meer. Coalitiegenoot P van de A stapte er afgelopen nacht uit, omdat de partijen het niet eens konden worden over de kwestie Oeroesgan. Het vierde kabinet van premier Jan Peter Balkenende zou aanstaande maandag drie jaar bestaan. De minister-president zal vandaag aan de koningin het ontslag aanbieden. Dan moet hij wel naar Lech, want de koningin is op wintersport. Of zou hij het via de telefoon doen, denk je? Ik denk via de telefoon. Nee, ik denk ook via ja, de telefoon. dat gaat beter. En uh, dan zal dus uh, Balkenende het ontslag aanbieden van de PvdA-bewindslieden. Ook zal hij de portefeuilles en het ambt van de bewindspersonen van het CDA... en de ChristenUnie ter beschikking stellen. Waar vertrouwen ontbreekt, is een poging het over de inhoud eens te worden... bij voorbaat tot mislukken gedoemd, stelde Balkenende. De ministers van de drie partijen hadden vanaf uh, vannacht, of van gisterochtend half twaalf tot diep in de nacht overlegd over de toekomstige Nederlandse rol in Afghanistan. Het CDA wilde verder in de provincie Uruzgan. De PvdA wilde per se af, gisteren besluiten dat die optie van tafel zou gaan. De PvdA wilde dat het kabinet het definitieve nee zou overbrengen aan de NAVO. Volgens CDA en ChristenUnie zou dat echter indruisen tegen het kabinetsbesluit... om al die opties voor een langer verblijf in Afghanistan uit te zoeken... en pas daarna een besluit nemen. Een ultieme poging van balkenende om tot een oplossing te komen mislukte midden in de nacht. Kort daarop gaf hij een persconferentie waarin hij het einde van zijn kabinet officieel bekend maakte. De regeringsfracties reageerden zwaar teleurgesteld. Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel is het kabinet gesneuveld op vertrouwen gebaseerd op ontijdige uitlatingen. Iedereen weet waar hij op doelt. PvdA-fractievoorzitter Mariette Hamer zei dat ze lang had gehoopt dat het toch een gaatje te vinden was om een oplossing te vinden. Haar collega Ari Slob van de ChristenUnie sprak van een zwarte dag. Volgens hem was het mogelijk geweest om eruit te komen. Met andere woorden, straks gemeenteraadsverkiezingen en dan binnen drie maanden weer naar de stembus voor de landelijke verkiezingen. Oké, okay, nou we houden iedereen uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Drie maanden dus, maximaal drie ja, maanden. Ja, binnen drie maanden ongeveer. Okay, nou, we wachten het af. Bye, bye, bye. Daar gaat het volgende plaatje over. Pas er ook wel een beetje bij, Albert. Hein? Hier zijn de Backstreet Boys.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 From your lips, just to forget that I'd want to skin it in a quick hit. That's your game, that I'm not a piece of me, stimulate my brain. Ook als je 20 bent, Albert-Jan, dan wordt er nog wel eens aan je gesleuteld. Zo ook vandaag. De studio is ditmaal aan de beurt. Ja, klopt. De studio van CfM, 20 jaar CfM. Door de German uh, stewards. en we don't have to take our clothes off. Een beetje frisjes nog, hè? grijpen of vier buiten. Dus uh, dat kan je beter laten. Nou, gevoetbald wordt er vandaag niet. Maar we hebben wel voldoende andere nieuws bij Zalvoort op zaterdag. Ja. Allereerst nog even, ik heb het even opgezocht, ik bedoel, het kabinet is nu gevallen en als nou premier Balkenende vandaag bij koningin Beatrix zijn ontslag van zijn kabinet aanbiedt, worden uiterlijk 83 dagen, nou wordt het wat technisch hoor, 83 dagen nadat de koningin het ontbindingsbesluit heeft ondertekend, nieuwe verkiezingen gehouden. Zodra de koningin het ontslag van het kabinet heeft ingewilligd en het ontbindingsbesluit heeft getekend... gaat eerst een termijn in van maximaal 40 dagen... waarin de kandidaatstelling voor de, een nieuwe Tweede Kamer klaar moet zijn. Het is moeilijk om deze periode in te korten... omdat er veel moet worden geregeld. De verkiezingen moeten volgens de kieswet worden gehouden... op de 43e dag na de kandidaatstelling. Acht dagen daarna komt de nieuwe Tweede Kamer... kan jij het nog volgen, voor het eerst bijeen... Trouwens, de val van het kabinet heeft overigens geen invloed voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 3 maart zullen worden gehouden. Die gaan gewoon door. Maar, uiteraard. Wat, een, maar wat, een, wat, een, wat een procedure. hè? Wat sure. er alweer moet gaan gebeuren. En er moeten natuurlijk weer nieuwe kandidaten gezocht worden. En noem maar op. Dus dat wordt nog een drukke periode. Oké, okay, nou in ieder geval één ding is zeker. We gaan opnieuw naar de stembus. En weer met uh, potloodje, hè? Want, potloodje. Ja, nou, ja dat is 3 maart ook al een potloodje. De computer mag niet meer. Nee, de computer mag niet meer. Dus, nou, in ieder geval over de verkiezingen van 3 maand, maart. Nog veel meer ja, bij CFM. Ja, nog veel meer nieuws. Ja. Dus gewoon blijf luisteren naar CFM. Hier is Barry McGuire Eve of Destruction. I'm De muziek op de zaterdagmiddag van CFM Salvoort. Je hoorde Rick James met die Ozo single Glow. En daarmee met het uh, vijf minuten over half drie. We hebben het vandaag behoorlijk veel over de politiek. Nou, we vertellen het al. Het kabinet is uh, gevallen. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer. Binnenkort uh, de lokale politieke partijen die aan bod komen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. En de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Als je nou naar het centrum van Zandvoort gaat vandaag, zie je onder meer uh, een kraampje van het CDA staan. Dan hoor je dondergrebber, hoor je over het hele plein heen uh, schallen. Ja, en en uh, ja, dinsdag uh, gebeurt er ook het een en ander op uh, politiek gebied. Ja, en wel voor uh, de jongere uh, politici en stemmers onder ons. Want uh, aanstaande dinsdag vindt in Café Nuf aan de Halterstraat de tweede aflevering van Superpolitics plaats. Het Zandvoortse debat onder de nieuwe stemmers, ofwel de Zandvoorters tussen 18 en 22 jaar. De avond, uh, dinsdagavond aanstaande in Café Nuf, begint om 9 uur en duurt tot 11 uur... ...waarna er een verloting is en muziek gedraaid door een bekende Zandvoortse DJ. Alle, maar daar gaat het natuurlijk in eerste instantie niet over... ...want alle jongere kiezers worden dus uitgenodigd... ...en de diverse jongeren die op de kieslijsten staan... ...zullen eveneens aanwezig zijn om hun standpunten van hun partij te verduidelijken. En tegenover mij zit uh, Roy van Buringen. Roy, welkom. Ja. Jij gaat er ook heen. Ja, ik ga er ook heen. Want jij staat ook op een lijst. Ja, terwijl ik dat een half jaar geleden eigenlijk nog helemaal niet had gedacht. Maar uh, ja. Ja, maar wat is de, precies de, de, in grote lijnen de bedoeling uh, vanuit de, de politieke partij naar de jongeren toe? Nou, wat, uh, wat we krijgen, ik zit namens Zand Sandvoort dan daar. Um, ja, ja, wat we dan krijgen is uh, diverse onderwerpen uh, te horen. En daar moeten wij een uh, reactie hier op geven. En dan kan geloof ik het jonge publiek ja. uh, aan ons vragen van uh, hoe dat... Uh, ja, precies in werking gaat. Of uh, misschien vragen stellen of misschien zelf een, iets aandragen. Ja, het is zo belangrijk om uh, de jeugd bij de politiek uh, te betrekken. Nou ja. ben jij jong, Roy, en jij bent de politiek ingestapt Ja. Wat is er zo leuk aan het uh, politiek meedoen? Nou, ik denk dat je mee kan... Uh, wat ik het leukste daaraan vind, dat je mee kan praten over wat er in je dorp gaat gebeuren. En wat de ideeën zijn in je dorp. En wat andere politieke partijen vinden, kan je daar dan ook weer een reactie op geven. Ik vind het wel leuk om daar een beetje mee... Uh, ja, te bemoeien om het zo maar te zeggen. Ja, het is natuurlijk wel, uh, wel de bedoeling dat ook die jongere stemmers naar. Uh, hè, ook hun ook stem gaan uitbrengen en uh, betrokken blijven bij de politiek. Dus ja. ik neem aan dat alle politieke partijen van Zandvoort daar vertegenwoordigd zijn. Ik denk zijn. het uh, bijna wel, ja want uh, ja. Te, uh, je, je gaat steeds zien uh, dat er meer jongeren in een politieke partij zitten. En daar is CDA en uh, Sociaal Zandvoort en VVD natuurlijk een uh, heel groot uh, ja, voorbeeld van. Ja. En uh, kijk, de opkomst bij de, bij de gemeenteraadsverkiezingen is over het algemeen niet al te hoog, is mijn ervaring in het verleden. Maar nee. het zou natuurlijk mooi zijn als je die jongeren kan, kan motiveren om ook te gaan stemmen. Want, uh, ja, ik heb um, daar probeert uh, iedereen geloof ik wel een beetje een draai aan te geven inderdaad. Want dat is wel een van de... Ik merk ook wel steeds in het dorp dat het een van de hoofddoelen is, om het zo te zeggen. Kan je bijvoorbeeld een bij paar items noemen die bij de jongeren uh, leven? Ja, ik heb toevallig uh, van de of twee weken geleden een blog geschreven. Dat ging over uh, jongeren in Zandvoort zijn de toekomst. Ja. En uh, daar, wat er leeft tussen bij de jongeren, om het zo. is dat, uh, dat ze iets weer willen te doen hebben in hun dorp. De jongeren van 12 tot en met 16 jaar, en van 16 tot 21 jaar. De, voor die doelgroepen is er niet zoveel in het dorp. En dan krijg je wel door van ja, ze kunnen een strandwandeling maken. En ze kunnen gezellig naar, uh, naar, het, uh, naar het circustheater gaan. Naar of pluspunt? Te, ja, bijvoorbeeld. Ja, een pluspunt. Maar er is de. Als, als je daar serieus over gaat nadenken... is er niet zoveel voor de jongeren. Er is geen jongerenwerken meer, want daar is zo bezuinigd. Uh, de jongeren komen liever niet langs de ouderen in pluspunt. Uh, dat soort dingetjes. En ik denk dat daar best wel... er wordt heel veel naar jongerenwerk gevraagd op dit moment. En er zijn ook uh, heel veel leuke reacties op die blog gekomen. Uh, uh, jongerenwerk. Uh, ja. Wat moeten moet de luisteraars zich daarbij voorstellen? Het ja, is een heel groot uh, woord, eigenlijk. Ja. jongerenwerk. Uh, je kan uh, zorgen dat... Uh, dat er... Uh, dat er een jongerencentrum komt in het dorp. Ja. Nou, daar kan je bijvoorbeeld wel pluspunt bij betrekken... want die heeft een heel groot centrum. Ja. En, um, dat is misschien een idee om, om jongerenwerk in pluspunt neer te zetten. In het begin dan met een klein jongerencentrum... die activiteiten organiseert voor de jongeren. Ja. En met de jongeren, dat is ook heel belangrijk. Maar ik denk voor die... en door en met, ja. als ik het uh, zo mag ja, vertalen. Ja, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar je kan ook een jongerenwerker naar buiten sturen, die gaat naar de jongeren toe. En praten met die jongeren, wat willen jullie in jullie dorp? En laat hem een, voetbalbal, laat hem een voetbal meenemen. En, ja. en ga met die doelgroep van 12 tot en met 16 jaar op het voetbalveldje lekker voetballen. Dat kan een jongerenwerker allemaal mee, ja, kan hij allemaal doen. Oké, okay. nou, dus, ik bedoel, er leven genoeg dingen, Hoor ik uit jouw woorden van onder de jongeren, en die kunnen dan op aanstaande dinsdagavond daar gehoor aan geven en ja. het uiten naar de jonge politici om het zo maar ja, te zeggen. Ja, dat is gewoon heel leuk, en ik hoor het graag aan, ja. want ik hoop er in de toekomst gewoon ook veel mee te kunnen doen. Hoe okay. laat gaat het allemaal beginnen, Roy, dinsdag? Uh, begint ze... vanaf 9 uur en duurt tot 11 uur en daarna is het feest. En uiteraard iedereen uh, van harte welkom. Het debat staat overigens onder leiding van uh, Lena van der Haak. Dus, en Bas. Je bent gewaarschuwd. En Bas. En Bas. En Bas, oké. Okay. Welke Bas hebben we dan over? Ja, we dat weet ik niet, er staat Bas op de plaatje. We, dus. we hebben zoveel Bas hier. <laughs> okay. We barsten van de Bassen. Maar goed, geweldig initiatief. Dus jongen, mensen die nog voor het eerst mogen gaan stemmen, ga erheen. Laat je informeren en uh, maak je wensen kenbaar. En uh, blijf, uh, wordt politiek actief KVNUF om 9 uur super politics be there. Stop. Steeds dat het kan Iedereen naast elkaar Soms droom ik er een... weg van carnavalsmuziek dit. Nou, carnaval is voorbij hoor. Het is voorbij, weer een jaar lang uh, rust. Daar in het zuiden des lands. En ze hebben zware Brabantse nachten gehad volgens mij. Jorgen Guus Meeuwers en Laat Mee in die wan. Zoveel op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met informatie uiteraard lekkere muziek. Albert Jan. Uh, Ja, Ja, uh, dan nou, gaan de jongeren dus aanstaan dinsdagavond naar Café Neuf. En dan kunnen de ouderen kunnen naar een, iets, een politiek café geïnitieerd door de OVZ, ondernemersvereniging Zandvoort. Want de ondernemersvereniging Zandvoort wil door, wil door middel van een politiek café de Zandvoortspolitiek duidelijk maken... wat er in de ogen van de ondernemers zoals schort binnen Zandvoort. In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben de ondernemers een vijftal stellingen aan de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen gesteld... De antwoorden die de stellingen hebben opgeleverd, zullen tijdens een politiek café aanstaande dinsdag in Hotel Hoogland aan de orde komen. De vertegenwoordigers van de partijen zullen hun standpunt, standpunten dan moeten toelichten. En als ik het goed begrepen heb, begint dat om 8 uur. Ja. En volgens mij wordt dat live op de radio uitgezonden. Wij zien het helemaal live uit, uh, Albert Jan. Vanaf oh. 8 uur totdat het uh, over is. Oké, okay. nou dan. Live te volgen bij CFM. Dus aanstaande dinsdag vanaf 8 uur. Politiek café in Hotel Hoogland. Ja, Dag Mo. Dag Mo. Ziek. Mo. ziek. Ja. Nou je God. klinkt niet ziek hoor. Dus dat valt wel mee. Nou als je goed luistert dan hoor je het wel Oh, Ja wat zei je? <laughs> ja precies. <laughs> Oké. Okay. Nou sterkte Mo. Dankjewel. Oké. Okay. Uh, waar waren we gebleven? Jij was klaar hè? Met ja je ik direct. was klaar. Met nou, dan, dan gaan we gewoon weer een lekkere plaat draaien. Hier is Carly Simon. En you're so Fine. Gewoon in, uh, Albert-Jan. Elke week weer op de radio. Ja, maar ik... ik weet wel, als... Hij lekker, ja. als we dit plaatje draaien, word je weer helemaal vrolijk. Ja, inderdaad. Valt het op? Ja, ja het valt <laughs> absoluut op. Je hoort de Kali Simon bij CFFM Zalvoort en you're so Er is weer iemand overleden. Ja, even een, een, een treurig bericht. Maar goed, uh, uh, Veronica grondlegger. En dan heb ik het over Radio Veronica, het piratenschip destijds. De grondlegger daarvan, Bul Verwij, is op 100-jarige leeftijd overleden. Candlelight-presentator Jan van Veen, getrouwd met een nichtje van Verwij, bevestigde het overlijden. Verwij legde samen met zijn broers Dirk en Jaap, textielhandelaren uit Hilversum, een halve eeuw geleden de basis voor Radio Veronica. De zeezender Veronica wist later het publieke bestel binnen te komen. Tegenwoordig is de radiozender onderdeel van Sky Radio en behoort het tv-station tot de SBS-groep. Valt op! En daar hebben we natuurlijk gelijk een muziekje voor. Hè? Ja, oké. Okay, nou, maar die man... Hè, ja, vertel. We hadden het er net even buiten de uitzending over. Ook wel een boefje geweest. Ja, hij was... Ook wel een boefje geweest. Dat, dat moet wel. Dat. We Ik hoorde dat iedereen van de zinschip van een conculega, van een om het zo maar <allá> te zeggen, eventjes heeft laten branden. Ja, nou, je moet een beetje piraat zijn natuurlijk. Anders was hem dat destijds natuurlijk niet gelukt, maar... Dat, dat is waar. Maar we zijn blij dat er piraten zijn geweest, want daarom hebben we nou zoveel goede radio. Juist. Zo is het. Speciaal voor de overleden in deze plaats. Het is pas uh, Dit was echte, die... echte muziek ja? over joh. Poer oude jingle van Radio Veronica. Zo, swing daar even lekker mee in de studio van CfM South Forge. Nou, zullen we dan tot slot van het eerste uur ook nog even een uh, piratenplaatje doen, hè? Uit de jaren tachtig kwamen al die piraten en die draaiden deze plaat helemaal grijs. En wij gaan hem uh, draaien voor jou tot een nieuwse weer van drie uur. Hier is de Nederlandse de limit.